8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal spreek ik met Georg Frerks, hoogleraar Rampenstudies van de Universiteit van Wageningen over de situatie op de Filipijnen. U hoort ook het Rode Kruis over de hulpverlening en bij Dorot Megens in het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat het door plunderingen te gevaarlijk is om hulp te verlenen in Tacloban op de Filipijnen. De stad is zwaar getroffen door de orkaan Haiyan. De transporten met hulpgoederen bereiken de stad niet omdat het onveilig is. Zo vielen bij een massale bestorming van een opslagloods met rijst zeker acht doden. Plunderaars die de instorting konden ontwijken gingen er vandoor met meer dan 100.000 zakken rijst. Verslaggever Matthijs van der Wiel zag de ravage bij Takloban met eigen ogen. We reden door een landschap, een, een, een soort bos, waar iedere boom was. Uh... ...omgevallen, uit de grond was gerukt en tussen al die bomen lag het puin. De spullen van de mensen die alle kanten zijn opgewaaid, stukken van de daken. Echt weer een heel ander aangezicht. Je dacht eh, alles wel gezien hebben qua schade, qua ravage... ...maar dan kom je hier in de omgeving van Tacloban en dan blijkt het allemaal nog wel veel erger. Het Rode Kruis heeft ook een tekort aan voedselpakketten... ...omdat ze ook nog steeds bezig waren met de naweeën van een grote aardschok. Het kabinet wil het makkelijker maken falende toezichthouders bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan of aansprakelijk te stellen. Minister Opstelte wil daarvoor volgende maand een wetsvoorstel indienen. Hij wil ook duidelijke regels over taken van de toezichthouders. Volgens Opstelte weten ze nu niet altijd wat er van hen wordt verwacht. Sommige toezichthouders leunen achterover en stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur, zegt hij. De afgelopen jaren waren er verschillende incidenten, bijvoorbeeld met scholenkoepel Amarantis, het Ruwaard van Putten ziekenhuis en woningcorporatie Vestia. Vandaag zijn er herindelingsverkiezingen voor de nieuw te vormen gemeenten Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland en in de Friese Meren, Heerenveen en Leerwarden in Friesland. Ook de landelijke politici lieten zich in Friesland zien, zegt een PvdA-lijsttrekker. Dat heeft in ieder geval geleid tot veel meer aandacht voor de lokale uh, verkiezingen. En we hopen dat dat ook leidt tot een hoge uh, opkomst. Uh, maar dat moeten we uh, afwachten. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken ook goed kunnen lobbyen. De rest van Nederland stemt pas op 19 maart voor de gemeenteraad. Maar om deze vier gemeenten te maken krijgen met een herindeling... zijn de verkiezingen daar naar voren gehaald. Het staatsburgerschap van Malta is voortaan te koop voor 650.000 euro. Het parlement heeft ingestemd met een wet die het mogelijk maakt... voor dat bedrag een paspoort te kopen van het EU-land. Premier Muscat hoopt hiermee op extra inkomsten. Hij verwacht dat jaarlijks 45 paspoorten worden verkocht. Daarmee zou de regering van Malta 30 miljoen euro verdienen. De nationalistische oppositie is kritisch en wil een referendum over de kwestie. De partij is bang dat rijken in het buitenland zullen blijven wonen... en niet zullen investeren in Malta. Op Curaçao wil minister Navarro van Justitie een offensief beginnen tegen de georganiseerde misdaad. Hij roept daarvoor de hulp in van Nederland en de omliggende eilanden Sint Maarten en Aruba. Want Curaçao kan die strijd volgens Navarro niet meer alleen aan. Geluiden dat de lokale maffia's doorgedrongen tot de hoogste politieke regionen op Curaçao doen al langer de ronde. In het Justitieel Koninkrijksoverleg in januari wordt gesproken over zo'n gezamenlijk offensief van het Rijk tegen de georganiseerde misdaad. VN-chef Ban Ki-moon bezoekt volgende week Auschwitz. Hij is de eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die het voormalig concentratiekamp bezoekt. Volgens de VN is het bezoek een eerbetoon aan de slachtoffers van de Holocaust. Daarnaast wil Ban aandacht vestigen op het streven van de VN... naar tolerantie en vrede en op het belang om genocide te voorkomen. Ban bezoekt het kamp maandag. Daarna gaat hij naar Estland, Letland en Litouwen... en naar een klimaatconferentie in Warschau. Het weerendag dag begint koud met plaatselijk vorst aan de grond en mist. Die mist lost langzaam op waarna de zon geregeld schijnt. Er waait een zwakke tot matige westen tot noordwesten wind. Blijft droog vandaag, het wordt 9 tot 11 graden. Morgen weer meer regen en meer wind. Verkeersinformatie hier in EPZ. Er is een vrachtwagen gestrand op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Daardoor loopt het nu vast tussen het Beekberg en Twello. Twee kilometer. Voor de rest een bescheiden spits. Maar we zitten wel tegen de 100 kilometer aan inmiddels. En het is mistig in Limburg. De meeste files vinden we rond Amsterdam en Rotterdam. Bij Utrecht valt het best mee. Een paar aanrijdingen die zorgen voor wat opvallende files. De A2 Maastricht-Eindhoven bij de afrit Budel, 3 kilometer. De A50 arnhem Os bij het Ewijk, 6 kilometer. Daar zit een auto helemaal in elkaar. Het gaat al even duren voordat de weg vrij is. Nu zijn twee rijstroken dicht. Op de N65 Tilburg-den-Bosch ook een aanrijding bij Knopend Vught, 2 kilometer. En het treinverkeer ligt stil tussen Hilversum en Baarn na een aanrijding. De vertraging daar kan oplopen tot meer dan een uur.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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Het is verkiezingsdag in een paar gemeenten in Nederland. Een moment om ook de temperatuur op te nemen voor de landelijke politiek. Al is het volgens premier Rutte geen graadmeter. Want hier speelt zijn lokale thema's. Aha, straks live naar Mark-Robin Visser bij Stemlokaal 1 in Leeuwarden. We gaan eerst natuurlijk naar de Filipijnen. Chaos en wanhoop. Nog steeds in de verwoestende gebieden op de Filipijnen verwoeste gebieden op de Filipijnen. Er is wel wat hulp gekomen, maar dat is bij lange na niet genoeg. Rode-Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffers vertelt hoe dat komt. Er zijn twee dingen aan de hand. Het ene punt is dat uh, we eerst dagen uh, uh, gebruik hebben moeten maken... van wat het lokale Rode Kruis aan hulpgoederen had. En uh, daarna zijn we zo snel mogelijk alle hulpgoederen... uit de rest van de wereld uh, uh, aan het, uh, in het invliegen. Uh, daar gaat wat tijd overheen, dat is één. Tweede is dat uh, het, het lastig is om het gebied uh, te bereiken. Uh, daar hebben we het ook eerder over gehad. Hè. De wegen zijn slecht uh, begaanbaar. Uh -huh. Ander uh, probleem is, is dat uh, uh, de veiligheid uh, lastig is op het moment. Er waren een aantal konvooien uh, onderweg naar Ormok, die zijn uh, tegengehouden, vastgehouden. Uh, die zijn inmiddels uh, onderweg, die komen vandaag uh, naar alle waarschijnlijkheid aan. Uh, maar dat is daar en op een andere, aantal, aantal andere plekken uh, op het eiland Leiden is dat ook het geval. Uh, dat wagens uh, vast worden gehouden, konvooien vast worden gehouden. Dat bemoeilijkt uh, de hulpverlening uh, enorm. Het goede nieuws is dat het nu beter gaat, dat er ook begeleiding is van die konvooien. Uh, we gaan nu ook twee grote distributiecentra uh, uh, neerzetten op Ormok en uh, Katabalocham. Mm -hmm. uh, dat is op het eiland uh, Samar. Uh, en vanuit daaruit willen we de regio uh, zoveel mogelijk gaan, uh, gaan bevoorraden. En dat zijn ook de meest veilige plekken, want ja, daar moeten we goed naar kijken. Het is, het is niet overal even veilig om de hulp te, te verlenen. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis vanuit Manila op de Filipijnen. Ja, dan is het natuurlijk de onduidelijkheid ook nog over het aantal slachtoffers. De hulpverleners ter plaatse hebben het nog steeds over 10.000 doden. Maar de president van de Filipijnen zegt dat dit een veel te hoge schatting is. 10.000 is much, and En misschien was dat also brought about by um, being in the center of uh, of the destruction, being actual, there was emotional trauma involved with that particular estimate. We still have to establish the numbers, especially for the missing. But so far, um, 2,000 to about 2,500 is the figure we're working on as far as deaths are concerned. Oh, dus de president Hij houdt het erop dat het er niet meer dan 2500 zijn. Maar goed, dat blijft natuurlijk ook een enorm aantal. En er zijn nog heel veel vermisten en mensen die in levensgevaar zijn... op dit moment vanwege het gebrek aan voedsel en medicijnen. Ik praat erover door met Georg Frex, hoogleraar rampenstudies... van de Universiteit van Wageningen. BV Frex, fijn dat u er bent. Goedemorgen, mevrouw Wensen. Uh, hoe kan het dat het aantal doden volgens de president zoveel lager uitvalt... Nou, in de eerste plaats heb je in het begin natuurlijk te maken met schattingen. Eh, het aantal vastgestelde en geregistreerde doden... dat is natuurlijk altijd een ander verhaal dan de schattingen. Eh, er is vaak veel tijd nodig om dat precies vast te stellen... Als u denkt aan de, aan de Bijlmerramp in Nederland destijds... dan was het ook pas na dagen duidelijk hoeveel slachtoffers daar waren. En toen moest het cijfer ook naar beneden worden bijgesteld. Mensen duiken ook weer op, op op hele andere plaatsen... Eh, maar zijn wel uit het oog verdwenen van hun familie... en worden daar misschien eh, als vermist opgegeven. Dus daar liggen gewoon dat soort problemen... bij het eh, exact vaststellen van het dodental. Mm. Nou is het ook nog moeilijk om in de zwaarst getroffen gebieden te komen. Hè? Onze eigen verslaggevers hebben dat aan den lijve ondervonden. Het Rode Kruis eh, praat daar ook over. Bijvoorbeeld om in de stad Tacloban te komen. Dan gaat het dus ook nog steeds langer duren voordat er hulp is... voor de mensen die daar niks meer hebben. Hè? Onze verslaggever zegt er zitten hier mensen op de grond te wachten. Wat betekent dat voor de situatie? Betekent dat niet ook bijvoorbeeld dat er juist nog meer slachtoffers kunnen vallen? Uh, ja hoor, dat, uh, dat is heel goed mogelijk. Uh, je spreekt wel eens over de... Die de eerste orde of onmiddellijke slachtoffers van een ramp... en de indirecte slachtoffers van een ramp... dat zijn mensen die naderhand overlijden... wegens gebrek aan voedsel, wegens gebrek aan medicijnen of medische hulp. En uh, bij oorlogen en rampen is er ook altijd die tweede categorie slachtoffers nog. En die worden vaak niet meegeteld bij de, bij de eerste tellingen. He, maar er is altijd ook een nasleep van slachtoffers... mensen die bijvoorbeeld al in het ziekenhuis liggen... maar toch niet uh, dat overleven. Ja, um... Nou hebben we ook nog te maken met agressie en onveiligheid... waar mensen die ja, toch al zwaar getroffen zijn mee te maken hebben. Ik sprak eerder deze ochtend met verslaggever Matthijs van de Wiel. Uh, die kwam net aan in Tacloban en vertelde over wat hij mee had gemaakt vanuit Oormok. Luistert u even mee. Op de weg naar Tacloban. Opeens grote paniek. Auto's die heel snel omkeren en vol gas terugrijden... Mensen die met allerlei middelen vluchten, met de schrik in de ogen. Dat people is very afraid. NPA, NPA roepen ze. Dat staat voor New People's Army. Rebellen hier op het Thailand. In de We zijn vlakbij bij het politiebureau. Er zijn opeens 25 man politie. Met getrokken wapen op straat, hoewel onze gids, wat is hier nou aan de hand? Uh, everyone is in panic because in the other part of this road, they say that there was an NPA who was take over the office of the uh, National, National Food Authority where the government supply of price is being uh, uh, high. And then from other side, they say that there was also, so they barricade the road so no NPA can pass on both sides to meet up. Mensen zijn in paniek omdat een stuk verderop uh, rebellen een uh, gebouw hebben overmeesterd... waar rijst ligt opgeslagen. Er zou ook geschoten zijn. En zijn er zijn ook berichten dat ze van de andere kant afkomen. Daarom parikadeert de politie hier uh, de weg. En dan komt opeens al dat puin van uh, de orkaan heel goed van pas. Want dat ligt voor het oprapen om een obstakel op de weg te vormen. Uh, new People's Army. Ze zijn tegen de regering. Wat willen ze? De mensen zeggen dat de armee is omgegaan omdat ze al van de voeding zijn. Ze gaan van de mountain. Ze blijven in de the mountain. Ze in de mountain. Dus so gaan om hun voedsel. te krijgen. Een rebellenorganisatie die normaal zich schuilhoudt in de bergen. Rebellen hebben gewoon honger, wordt gezegd. Maar de mensen hier in het dorp lijken doodsbang. Ze hebben gehoord dat er ook geschoten is om het eten. Indrukwekkend verslag van Matthijs van de Wiel onderweg, dus in het rampgebied. Um, meneer Frex, is dit iets wat u herkent? Gebeurt dit vaker bij um, natuurrampen of in de nadagen van natuurrampen? Ja, dat is wel eerder gebeurd. Uh, misschien herinnert u ze zich, zegt de aardbevingen Chili... waar in ieder geval op grote schaal plunderingen zijn... Uh, opgetreden En waar ook het leger uiteindelijk moest ingrijpen om de orde te herstellen. Dus dat komt voor. Het is niet altijd duidelijk of het gaat om, om de onmiddellijke wanhoop en noodzaak voor voedsel. Of dat er ook elementen bij zijn, en dat komt soms ook voor, die van de situatie gebruik maken. Zoals bijvoorbeeld, nu bijvoorbeeld die rebellen, de New People's Army. Ja, dat is natuurlijk wel een apart verhaal omdat je in een situatie waar ook rebellen is, waar ook eigenlijk nog een gewapende strijd uh, plaatsvindt, dat het extra gecompliceerd maakt. En bij gewone natuurrampen heb je dat element natuurlijk niet. Maar bij allerlei oorlogen met rebellenbewegingen, waar ook mensen in nood zijn en waar hongersnoden ontstaan, heb je datzelfde fenomeen dat je zowel met een overheid moet, uh, moet onderhandelen soms en met een rebellenbeweging. In dit geval lijkt het zo te zijn dat die rebellen uit de bergen komen om zelf voedsel uh, voor zichzelf te verschaffen. Mm -hmm. Omdat ze ook honger hebben, hè? gewoon. Ja. Ja. Dat maakt het allemaal wel lastig voor de hulpverleners. Hè? Als ze ja, eindelijk in het ergst getroffen gebied zijn... kunnen ze daar totale verwoesting verwachten en chaos... en misschien ook wel geweld. Uh, waar moeten ze dan beginnen? Dat is altijd lastig. Uh, allereerst is toch altijd goed de situatie in kaart brengen. Kijken wat je kunt doen. Uh, te hopen valt dat dit soort paniek en die aanval van deze rebellenbeweging, dat zal een incident zijn. Uh, er is ook vaak tijd voor nodig om weer een zekere mate van orde te herstellen. Uh, politie, uh, leger eventueel, uh, moeten ook natuurlijk... komen ook pas langzamerhand dat gebied weer in... moeten hun commandostructuren ook weer herstellen, zodat ze kunnen opereren. En te hopen valt dan dat er een zekere mate van orde ontstaat, zodat ook de hulpverlening uh, veilig kan werken. Soms gaat er wat tijd overheen. En 100% veiligheid is natuurlijk ook in zo'n situatie nooit uh, te garanderen. Nee. Maar er moeten wel minimumvoorwaarden aanwezig zijn om, om gewoon het voedsel ook ordelijk te kunnen uitdelen. Maar als dat een soort vechtpartij wordt, dan kunnen jullie zich wel voorstellen dat de allerarmste kinderen, oudere vrouwen en dergelijke nooit bij dat voedsel kunnen komen in nee, het precies, ja. En, en daar moet natuurlijk op uh, gelet worden dat juist de kwetsbare groepen ook voedsel krijgen. Maar zijn er genoeg mensen om dat uh, na zo'n ramp om dat, uh, te, te regelen? Om daar orde in aan te brengen? Want wij begrijpen ook van Michel Maas bijvoorbeeld, die een vrouw ontmoette die uit Takloban uh, was uh, vertrokken. vanwege de onveiligheid. dat ook heel veel politieagenten zijn omgekomen. Ja, dat, uh, dat ligt voor de hand. Dat slacht, de, de en de ramp maakt geen onderscheid uh, in slachtoffers wat dat betreft. Uh, en het is dus ook uh, vaak een enorm probleem dat lokale structuren dus ook niet meer kunnen functioneren... omdat essentiële schakels daarin... in de commandovoering of gewoon de mensen op straat... die het moeten uitvoeren, ontbreken... of ook zelf op de vlucht zijn geslagen naar andere oorden. En dan kun je dus niet een beroep doen op lokale capaciteit. Tja, of uh, een minder groot beroep in ieder geval. Ja, precies. Het Rode Kruis geeft het ook aan. Het staat inmiddels op onze website. Taak Loban is op dit moment te gevaarlijk. Wat zegt u dat? Voor de mensen daar? Uh, nou... Ik denk dan in de eerste plaats toch altijd aan de, aan, aan de slachtoffers die daar zitten. En die dan, dan ook nog zonder hulp uh, verder moeten op dit moment. Uh, maar je kunt ook je personeel als, als uh, hulporganisatie natuurlijk niet in, in onnodig gevaar brengen. Mm -hmm. En dus er is een afweging die je moet maken. Hoe snel kun je weer opereren zodat je de mensen hein, kunt helpen. En... Ja, wanneer moet je even terughoudend zijn... omdat je je eigen personeel niet onnodig in gevaar wil brengen. Natuurlijk zijn deze organisaties gewend... in moeilijke en ook in gevaarlijke omstandigheden te werken. Ook in oorlogen. Uh, maar ja, er moeten zekere basisgaranties zijn... dat men dat ook kan doen. En uh, men zelf niet ook het slachtoffer wordt van ja. de situatie. Helder. Georg Frecks, hoogleraar Rampenstudies... aan de Universiteit van Wageningen. Dank voor uw verhaal. En meer over het verhaal van het Rode Kruis... vindt u op onze website, ik zei het al... NOS.nl. Rode Kruis vindt Takloban op dit moment dus te gevaarlijk. Het NOS Radio 1 journaal Straks de gemeenteraadsverkiezingen. Onder andere in Leeuwarden. Maar we rijden eerst even met René Pacet een stukje op. René, hoe is het op de weg? Het is druk rond Den Bosch na problemen eerder vanochtend op de A2. Daar staan nog steeds behoorlijke files vanuit het noorden. Nu een aanrijding op de A50 arnhem Os bij het Ewijk. Dat levert 8 kilometer file op. De ook is dicht. Het staat er ook behoorlijk stil. De N65 Den Bosch-Tilburg bij Helvoort. Twee kilometer na een aanrijding. Kortom, de meeste aanrijdingen vanochtend in het zuiden van het land. Alles bij elkaar toch een normale spits met 27 files. Amper 100 kilometer. Stemlokaal nummer 1 is traditioneel te vinden... in het stadhuis van Leeuwarden. Nou, daar is ook Mark-Robin Visser. want Er zijn gemeenteraadsverkiezingen ja. daar. Vervroegd, Mark-Robin. Zijn de lokalen al open? De lokalen zijn open vanaf uh, half acht uh, vanmorgen. Uh, uh, er zijn ook extra locaties bijgekomen in, uh, in Leeuwarden... om toch maar zoveel mogelijk mensen proberen... over die kiesdrempel heen te trekken. Om het zomaar eens even uh, te zeggen. Er wordt door de doemdenkers een dramatisch lage opkomst verwacht. Maar ik zal het dus even aan de voorzitter van uh, stembureau nummer 1... meneer Hempenius, goedemorgen vragen. Goedemorgen. Wat is de laatste stand? Uh, er zijn op dit moment 19 mensen die hun stem hebben uitgebracht. Oei. Nou nee hoor, niet oei. Uh, een hoop mensen moeten natuurlijk nog uh, aan het werk. Het is woensdag, dus uh, mogelijk ouders met kinderen... die vanmiddag nog even langskomen. En we zijn tot 9 uur open, dus we hebben goede hoop. We houden de moed erin. We houden de moed erin. We kijken dus eventjes naar de lokale pers. We hebben hier de Leeuwarden Courant die uh, opent met een artikel... naar een nieuwe gemeente. Nou, dat mag je zeggen, want Leeuwarden krijgt er een hapje bij, hè? Ja, de hem. Uh, voor een groot deel uh, komt bij de gemeente Leeuwarden in. Klopt. En dat is de reden waarom hier vervroegd gemeenteraadsverkiezingen... worden gehouden. Er zijn nog een paar andere gemeenten in Nederland waar dat ook zo is. Heerenveen, Alfa aan de Rijn... Friese meren, zeg ik even uit mijn hoofd, waar nu ook de mensen worden uitgenodigd. Ik was vanmorgen bij wethouder Economische Zaken van de Partij van de Arbeid. Uh, die, meneer Dijnum die uh, zei van we hebben er echt alles aan gedaan. We hebben alles uit de kast getrokken. Landelijke politici zijn hier zelfs in Leeuwarden geweest. Die slaan het nog alles over, maar nu niet. Nee, het was, het was inderdaad een uh, goede zaak. Veel, uh, veel landelijke kopstukken uit de politiek die toch uh, alles aan hebben gedaan... om de kiezer over die drempel heen te trekken, om vooral gebruik te maken van een democratisch recht te stemmen. Zo is dat. Nou, er was gisteravond nog een groot debat. Ik heb me laten vertellen, ik was er zelf niet bij... maar er stonden elf fractievoorzitters op het podium. Dus er valt hier ook wel degelijk iets te kiezen. Ja, dan toch nog maar eventjes 19 man in stembureau nummer 1. Ik weet het niet, u loopt al heel lang mee in het stemgebeuren. Uh, ja, maar nooit op deze locatie. Oh. Dit is de eerste keer dat ik hier zit. Dus om nou... Uh te kunnen concluderen van wat dat nu precies inhoudt... dat is voor mij niet mogelijk. We gaan helemaal niks concluderen... maar u bent al wel heel lang actief als voorzitter... bij stembureaus in Leeuwarden, hè? Ik ben al een hele poos actief, ja. Dat heeft u allemaal uitgesproken zo in die functie? Nou, de, de meeste keren als voorzitter... en een aantal keren, met name de eerste keren als tweede lid. Ja. En met elkaar denk ik dat het ergens tussen de 15 en de 20 keer zit... op dit moment. Ja. Wat is er zo leuk aan eigenlijk? Uh, hier zo'n beetje zo te zitten... Nou, in elk geval om, om heel dicht op, op, op de brandhaar te zitten, daar waar wordt gestemd. Uh, nou, diverse mensen kunnen ontmoeten uiteraard. Uh, veel ideeën. Uh, ja, toch veel meningen uh, mogen horen. Krijg je ook mensen te spreken als, je, uh, als voorzitter hier. Want eigenlijk mag het toch niet. Binnen, in het lokaal mag toch niet gesproken worden over wat je stemt en zo. Nee, nee, dat, dat is waar. Maar mensen die, die hebben toch wel een eigen wat de neiging met in en uitlopen om, om uh, dingen te zeggen en die mogen ja. we horen uiteraard. Uh, gaan wij er niet op in, maar het is wel, uh, wel uh, grappig om daarna te luisteren. Ja, ja. vertel eens, wat heeft u zo al meegemaakt? Nou, uh, ja, een beetje uh, bijvoorbeeld wat gemopper. Gemopper. Ja, gemopper in het stembureau. Gemopper en. en uh, ja, hoe gaat dat dan? Nou, dat men uh, bijvoorbeeld niet eens is met, met bepaalde politieke besluiten... of uh, de bereikbaarheid van het stemlokaal. Of... En moet u dan ingrijpen als het over politieke besluiten gaat? Ik heb, ik heb nog nooit meegemaakt dat er ingegrepen moet worden. Nee, het is nooit, uh, nooit uit de hand gelopen. Het is in andere steden wel eens zo dat er verscherpt toezicht is... omdat mensen met z'n tweeën in een hokje proberen te gaan en zo. Ja, dat heb ik ook nog nooit nee. meegemaakt. Nee, uh, het is natuurlijk wel eens gebeurd uh, dat mensen het proberen, maar... Uh, op, op uh, verzoek van mij om dat veel niet te doen... hebben ze altijd geluisterd. Vriezen ja. zijn en wat dat gaat. En, en uh, ja, makkelijk, uh, makkelijk volk, zeg maar. ja, makkelijk volk zomaar. Makkelijk volk? Makkelijk, ja. Ik geloof er niks van. Nee, zegt, <lacht> nou, ik denk, Wat gaat u stemmen eigenlijk? Nee, dat, dat ga ik niet... Oh, uh, niet oh, oh. oh, doen, oh nee. okay, u hebt de grens bereikt. Ja, dat is de grens inderdaad. Nou, uh, meneer uh, Hempenius, ik ga met u samen bij... Ja, u stond net al mooi op het bordes van het stadhuis. Jammer trouwens dat de burgemeester hier niet stemt... want die heeft een andere locatie gekozen, het Fries Museum. Ja, dat klopt, ja, de burgemeester... Hij gaat dan weer aan uw neus voorbij. Nou, uh, ja, goed, ik denk dat dat een goede zaak is... dan kan je het Fries Museum nog even uh, Dacht het ook. op de kaart zetten. Maar ik ben hier nu bij u, dat is ook leuk. Ja, toch? dat is hartstikke leuk. Eigenlijk... We gaan kijken, we gaan wachten op de twintigste stemmer. mogelijk dat... En die die krijgt echt... een bonus, die krijgt een prijs. Die krijgt een pen van het Radio 1-journaal. Zo! We, we wachten er nou. af. Ja. Moet ik even zoeken in de auto. Ik wou het zeggen. De... <laughs> Spreek je straks, Mark Romwey Visser vanuit Leeuwarden. Goed. Het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het Radio 1-journaal. En, um, en weer zijn de rijken rijker geworden. Dat blijkt uit de lijst van de 500 rijkste Nederlanders, de bekende Quote 500. Totale vermogen wordt geschat op 113 miljard euro. En dat is 7 miljard meer dan uh, 2012. Ze profiteren vooral van de hogere beurskoersen, merkte verslaggever Jeroen Schutijzer. Hij sprak gisteren tijdens de presentatie van het blad met twee succesvolle ondernemers. Frank van Wezel, u zit in schoenen en u staat in de lijst. Ja, waar sta ik? Ik weet nou, het niet. Een ik... redacteur ja. schat u op 75 miljoen. Oh, dat is heel plezierig. In deze slechte economische tijden, daar mag jij helemaal niet klagen. Is het te laag geschat of te hoog? Nou, dat zou ik niet weten. Dat, uh, dat tel ik niet elke dag. Ik heb een lening van mijn vader genomen. Meen te weten 65.000 gulden. En ik ben schoenen gaan maken. Eerst squash-schoenen, toen tennis-schoenen, toen basketball-schoenen en toen alles. En nu maak ik ook schoenen voor veel legers in de wereld. Kuwait, Saudi-Arabië, Singapore, Maleisië, Indonesië. Ik maak schoenen voor de brandweer in uh, Australië. Al die bosbranden die net geweest zijn... zijn door mijn schoenen geblust. Kijk, plek 347. Dat is toch schitterend. Nou, helemaal goed. Dat is een beetje middenmoot, hè? Ja, dat is toch heel goed. Ik wil ook helemaal niet in de top meespelen... want dan krijg je veel, veel belangstelling. En, maar als je aan de onderkant zit... krijg je ook belangstelling. Dus de middenmoot is heerlijk lekker. Maar we zitten nog steeds in een crisis, hè? Ja, maar weet je wat nou het leuke is van mijn bedrijf? We zitten wel in een crisis, maar ik heb prijspuntjes... die voor de gewone man heel goed te betalen zijn. Dus dat betekent dat die dure schoenen misschien net te duur zijn voor de mensen... maar dan komen ze terecht bij mijn schoenen. Dus elke keer opnieuw, wij bestaan nu 40 jaar... en elke keer in die 40 jaar als de economie tegen zit, dan hebben wij een boom. Hier moet ook ergens Tony Bieneman rondlopen... En die zit in het staal. U staat ook in de lijst, hè? Er uh, is in sport de regio Gelderland bij. Dus daar zal ik ergens in staan, de regio's. Kijk, daar staat u. Met 28 miljoen? Ja, oké. Okay. Dat is denk ik een goede schatting. In hoeveel jaar heeft u dat bij elkaar gesprokkeld? Ja, daar begin je aan als je, als je van je ouders je eerste zakgeld krijgt. Dus dat zal een jaar of vijf, zes zijn geweest. U verkoopt elektromotoren... Ja, onder andere elektromotoren, een fabriek in China, uh, wereldwijd, daar 70 landen aan. De toepassing is bijvoorbeeld fabrikanten van pompen, ventilatoren en alle machinefabrikanten in de scheepvaart, mijnbouw. Kijk, u bent ervoor gaan staan, hè, voor deze foto in de quote. Ja. Er zijn heel veel rijken die dit absoluut niet willen. Je kunt proberen je te verschuilen en dat, uh, het hoeft niet per se, maar als het dan toch uitkomt, nou laten we dan maar in de feestvreugde delen. Weet u, ik heb het altijd alles willen vragen aan een miljonair. Wat moet je nou met zo ontzettend veel geld? Nou, ik, ben, ik leef heel zuinig. De stereo installaties, nog steeds de stereo installatie die ik met 16 jaar heb gekregen van mijn ouders en die doet het nog. En mijn tv, die, uh, die heb ik drie keer laten repareren totdat het... Uh, de televisiewinkel zei van, meneer, we kunnen de onderdelen niet meer krijgen. U moet echt een nieuwe tv nemen. Auto's, dat is uw hobby. Dus daar gaat veel geld in zitten. U heeft een museum. Ja. Het automuseum. Het First National Rolls Royce Bentley Museum. Kijk eens aan rijkste familie in Nederland blijft trouwens de familie Brenninkmeijer... van het CNA-concern, met 23 miljard euro. En op plek 5 staat volgens quote de koninklijke familie... met naar schatting een vermogen van 900 miljoen euro. Dat is ook een prettig bedrag. Het is bijna half negen, zo dadelijk is de minister van Defensie... Hennis Plaschaert te gast na het akkoord met D66 en de ChristenUnie. Hoeft er minder bezuinigd te worden, dat was het goede nieuws... maar ja, veel vertrouwen bij het personeel heeft ze niet... De algemene trend is dat het personeel uitermate ontevreden is... over haar eigen werkgever. 90 procent van de mensen vindt dat hij zijn of haar werk... niet meer veilig kan doen. Hmm. Minister Hennis Plasgaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn ook heel veel vragen van luisteraars binnengekomen aan u. Bent u er klaar voor? Natuurlijk ben ik er klaar voor. Ga ik u zo spreken. Tot straks. Tot zo. 249 euro...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 Bijvoorbeeld als het gaat over internationaal betalen en betaald worden. Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnambro.nl internationaal ABN AMRO. De bank anno nu. Account voor bedrijfssoftware huren, kijk op vismasoftware.nl softwarenl huur Dat doen ze ook. Uw kantoor of bedrijf verhuizen. verhuizers.nl. Immigradhaus.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 Het staatsburgerschap van Malta is voortaan te koop voor 650.000 euro. Het parlement heeft ingestemd met een wet die het mogelijk maakt... voor dat bedrag een paspoort te kopen. Premier Muscat verwacht dat jaarlijks 45 paspoorten worden verkocht... en daarmee zou de regering van Malta 30 miljoen euro kunnen verdienen. Bij Christie's in New York is een schilderij geveild voor een recordprijs. Een drieluik van Francis Bacon bracht 106 miljoen euro op was uitgegaan van zo'n 67 miljoen. Francis Bacon schilderde drie portretten van zijn collega en vriend Freud in 1969. Het oude wereldrecord stond op naam van Edvard Munch voor een van de versies van De Schreeuw. Dat bracht vorig jaar 90 miljoen op. En vandaag zijn er herindelingsverkiezingen... voor de nieuw te vormen gemeenten Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland... en voor de Friese Meren, Heerenveen en Leerwarden in Friesland. De rest van Nederland stemt pas op 19 maart voor de gemeenteraad... maar vanwege de herindeling stemmen ze in de genoemde gemeente... wat eerder dat wil zeggen vandaag. Dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar het weer, naar weerplaza.nl. Michiel Severin. Als het goed is, wordt het vandaag een hele mooie dag, hè, zei jij een uur geleden. Dat klopt Lara, het is op veel plaatsen al schitterend weer met volop zonneschijn. Zit hier zelf ook heerlijk in het zonnetje. Ja. Maar op sommige plaatsen is het nog verraderlijk mistig. En uh, dat verraderlijke kan ik ook mooi aangeven met de waarnemingen. Want om 8 uur, bijvoorbeeld in het westen van Brabant, werd er 500 meter zicht gemeld. Om 10 over 8, 10 kilometer, niets aan de hand dus. En om 20 minuten over 8, 10 minuten geleden, was het zicht alweer teruggelopen tot 900 meter. En dat zie je op veel plaatsen in het zuiden en oosten van het land. Het ene moment is het zicht prima. Het volgende moment heb je minder dan 200 meter zicht. En uh, ja, dat maakt het lastig. Die situatie gaat geleidelijk wel verbeteren. Maar voor het uiterste zuidoosten en oosten ben ik toch bang dat de mist erg hardnekkig kan zijn. Daar dan lage temperaturen vandaag. Geen mooi weer dus. Eerder een beetje winter zelfs. Temperaturen liggen er nu nog rond het vriespunt en gaan dan oplopen naar 5, 6 graden. Maar in de rest van het land is het genieten van volop zonneschijn. Heel weinig wind en daar wordt het dan 9 tot 11 graden. En dat is totaal ander weer. Oké, okay, Michiel, dank je wel. dan René Passet, die hardnekkige mist die maar... Uh op en af gaat. Hebben ze daar last van op de weg? Ja, af en toe wel. We krijgen nu van de Wegenwacht vooral meldingen uit Zuid-Limburg. Het is wel teruggetrokken tot het uiterste puntje van, van Limburg. Maar ja, het kan zomaar weer veranderen, hoor ik net. Dus uh, het is iets om rekening mee te houden nog. Uh, qua files valt het wel mee, Lara. Het zijn er 35, maar ze zijn meestal niet al te lang. Amper 115 kilometer. Alles bij elkaar. Wel flinke problemen tussen Arnhem en Nijmegen op de A50. Daar is een uh, ongeluk gebeurd bij Knopert-Eewijk. De weg is zojuist vrijgegeven. Maar ja, er zat nu 10 kilometer te file vanuit Arnhem naar Os. De A1 Apeldoorn-Hengelo staat ook vast tussen Beekbergen en Twello 3 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Die gaan ze na 10 uur vanochtend gaan ze hem bergen. En dan moet de A1 eventjes dicht richting Hengelo. Toch iets om uh, rekening mee te houden. De A65 Den Bosch-Tilburg na een ongeluk met een vrachtwagen bij Helvoort 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook dicht.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ze haalde een meerderheid voor de JSF binnen in de Tweede Kamer. Kondigde een missie naar Mali aan. Maar er is ook veel kritiek. Het personeel heeft maar weinig vertrouwen in de top van defensie. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de aanhoudende bezuinigingen. Mijn gast is vanochtend in onze serie... ...vraag het de minister, minister Janine Hennis plasgaard Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over de defensiebegroting. Mevrouw Hennis plasgaard goedemorgen. Goedemorgen. We hebben heel wat vragen van luisteraars binnengekregen. Daar gaan we zo aan beginnen. Um, ik wil eerst even met u naar het laatste nieuws. Vanochtend bij ons in de uitzending heeft onder meer onze eigen verslaggever... Bericht vanuit de Filipijnen, vanaf de Filipijnen en ook het Rode Kruis. Met verhalen dat onder andere het zwaarst getroffen gebied op het eiland Lete en Tacloban, de stad daar, te gevaarlijk is op dit moment. Zeer onveilige situatie, er kan nauwelijks hulp verleend worden. Zou dat niet iets zijn voor Nederlandse militairen om daar toezicht te houden? Ja, ja, uiteindelijk kunnen onze militairen overal optreden. Laat dat duidelijk zijn. Um, waar het nu om gaat, is, is er op dit moment behoefte van, voor, een, uh, voor een bijdrage vanuit Nederland. Mm -hmm. uh, we hebben gisteren bekendgemaakt dat we in ieder geval een uh, transport uh, verzorgen... met een KDC-10, uh, een, KDC een uh, militair transport met hulpgoederen. Dat is een uh, belangrijke stap. En nu wordt er natuurlijk internationaal geïnventariseerd... hoe we het verschil kunnen maken en welke bijdrage we kunnen leveren. Ja, het is natuurlijk wel lastig als dat transport met die hulpgoederen... vervolgens niet bijvoorbeeld in Taakloban aankomt of daar geplunderd wordt. Wat op dit moment met enige regelmaat gebeurt. U heeft waarschijnlijk de berichten ook gezien. Ja, zeker. En de situatie is ongewis en buitengewoon moeizaam. Maar de internationale gemeenschap is uh, wel degelijk alert en aanwezig... en kijkt hoe we een bijdrage kunnen leveren. Um, uh, of Nederland daar um, uh, het verschil gaat maken... kan ik nu nog niet helemaal inschatten wat we hebben gezegd. We kunnen in ieder geval het transport regelen. En als er uh, een behoeftestelling is voor een bijdrage vanuit Nederland... dan gaan we daar natuurlijk heel serieus naar kijken. Is dat iets waar u meteen aan denkt als minister van Defensie? Als u hoort van plunderingen van... hé, hey, daar zouden wij misschien wel een bijdrage kunnen leveren. Is dat iets waar u bij, bij, bij stilstaat? Zou een beetje beroepsdeformatie kunnen zijn natuurlijk? <laughs> nou ja, ik denk dat ieder mens daarbij stilstaat. Want je gunt dit helemaal niemand toe. Ook de uh, mensen op de Filipijnen niet. Um, dus je wilt uh, in internationaal opzicht ook je verantwoordelijkheid nemen. Uh -huh. uh, betekent niet altijd dat je voorop hoeft te lopen. Want er zijn ook andere landen die het voortouw kunnen nemen. Maar uh, Nederland neemt zijn internationale verantwoordelijkheid serieus, of dat nu dicht bij huis is of ver weg. Dus ook als het gaat om de Filipijnen. Ja, nou we zijn meteen bij de kern van alle vragen die je luisteraars hebben aan u, mevrouw ja. um, Want er moet veel bezuinigen, er moet veel uh, mensen ontslagen worden. Minder dan uh, in eerste instantie verwacht was, maar toch um, blijft er wel wat over van onze krijgsmacht, is zo'n beetje de centrale vraag. Volgens luisteraar Kees Sturm bezuinigt het kabinet de defensie bijna compleet weg. En hij vraagt zich af of dat niet enorm naïef is, aangezien de veiligheidssituatie in de wereld snel kan veranderen sneller dan de tijd die nodig is om defensie weer op te bouwen. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk dat een krijgsmacht... of een onderdeel daarvan, dat, dat uh, kun je in feite afbreken in een Het uh, duurt eindeloos om dat weer op te bouwen. Uh, de realiteit is wel dat we nog steeds beschikken... over een kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht... die een bijdrage kan leveren, nationaal en internationaal. We kunnen nog steeds het verschil maken, laat ik dat wel gezegd hebben. En natuurlijk is het waar uh, dat Defensie door een hele woelige periode gaat... eigenlijk al twintig jaar, reorganisatie naar taakstelling en bezuiniging... Uh, dat heeft een enorme impact op de organisatie. Een enorme impact uh, op het personeel. Um, dus um, ja, uh, we moeten heel erg waakzaam zijn... als het gaat om de toekomstbestendigheid van onze krijgsmacht. We zitten nu echt um, uh, op het randje van uh, hoe we onszelf kunnen organiseren... ten behoeve van de nationale veiligheid mm -hmm. en die internationale veiligheid. Maar het kan nog steeds. Um, en dat laat onze militairen ook dag in dag uit zien. Het is toch wel bijzonder hoe elk bewindspersoon opnieuw die pijngrens oprekt. Hè? Want uw voorganger, Hans Heer stelde al dat um, veelzijdige krijgsmacht onmogelijk was vol te houden... met name als er nieuwe bezuinigingen zouden komen. Voorbij de pijn pijngrens zitten we ja. op dit moment al. En nu heeft die grens toch weer kennelijk wat weten op te rekken. Nee, nou ja, kijk, ik hoorde al mijn voorgangers uh, zeggen... en ik zeg het zelf ook, uh, het ijs is dun, we zakken er doorheen, rockbottom... het zijn allemaal uitspraken die ik voorbij heb horen komen... en waar ik zelf uh, uh, me ook... Uh, Waar, waar ik zelf ook uh, maar achter heb geschaard. Tegelijkertijd uh, is het uh, zo dat er van gerichte bezuinigingen... in deze periode op Defensie geen sprake is geweest. Wat Defensie wel heeft, uh, is uh, te maken met de gevolgen van maatregelen... naar aanleiding van het vorige regeerakkoord, de mm -hmm. 1 miljard. Hè, beter bekend als de taakstelling van 1 miljard. Um, en we hebben nu te maken ook met gevolgen van maatregelen... die voor de hele overheid gelden. en Dus ook voor Defensie. Denk dus ook aan het aan een... verdwijnen van de arbeidsplaatsen? Bijvoorbeeld. Denk ook aan een btw-verhoging. Denk aan stijgende energieprijzen. Dat soort zaken hebben uh, een enorme impact... op een uitvoeringsdepartement uh, als Defensie. En daarnaast um, heb ik ook um, helaas te maken gekregen... met interne financiële problematiek. Um, en ik heb gemeend het huisartboekje van Defensie op orde te moeten brengen... juist in het belang van de krijgsmacht en de toekomstbestendigheid daarvan. Dat had eigenlijk uw voorganger ook moeten doen, hè? Ik denk maar... dat hij daar ook heel hard uh, mee aan de slag is geweest. Maar, maar het is iets wel... wat u aantrof toen u, u aantrad. Ja, maar we moeten ook eerlijk zijn. De heer Hillen is twee jaar minister geweest. Dus die heeft niet eens de tijd gekregen om de klus af te maken. Ja, dat is ook um, nog een probleem. U bent de derde minister in vier jaar tijd. Er is niet bepaalde rust. Nee, er is geen rust. Um, dat betekent zowel voor Bestuurlijk Nederland... dat betekent voor de aansturing van een ministerie als Defensie. Um, en uh, dat, dat, dat, dat zie je ook weer terug in de taakstellingen en de reorganisaties... die Defensie steeds over zich heen heeft gekregen. Nogmaals, we zijn twintig jaar aan het reorganiseren. En waar het personeel, onze burgermedewerkers... en zeer zeker ook onze militaire behoefte aan heeft... is rust, stabiliteit en duidelijkheid. En dat is wat ik heb getracht neer te leggen... samen met de commandant der strijdkrachten... in onze nota over de toekomst van de krijgsmacht. Dat is echt het fundament van waaruit we verder gaan bouwen. Ja, je kunt het zich wel voorstellen, als ik u zo hoor... dat mensen het een beetje zat zijn hè, bij Defensie. Dat ze, dat ze ook de top niet meer vertrouwen. Als er zoveel wisselingen zijn steeds en alsmaar weer die bezuinigingen. Ja, maar dat snap ik ook heel goed. En daar moet je ook helemaal niet uh, voor weglopen. Sterker nog, ik neem het heel serieus. Het is een van de uh, redenen waarom ik ontzettend veel werkbezoeken afleg. Waarvoor ik, uh, waar, waardoor ik vaak in, in dialoog, in gesprek ga met onze, onze mensen op de werkvloer. Bereik ik daarmee onmiddellijk iedereen, namelijk 60.000 mannen en vrouwen? Nee, uh, maar de aandacht... Wint. En ik ben echt vastberaden, samen met de commandant der strijdkrachten... om die rust en die stabiliteit in de organisatie terug te brengen. Omdat ik van mening ben dat het personeel dat allereerst verdient... maar dat het ook in, belang, in het belang van Nederland is... dat we over een goede krijgsmacht beschikken... ten behoeve van onze nationale veiligheid... maar ook ten behoeve van die internationale rechtsorde. Denkt u dan ook wel eens, ik kan het eigenlijk niet meer goed uitleggen? Uh, nee, ik blijf, ik blijf gewoon het uitleggen en toelichten. Met een positief ingesteld mens. Uh, ja, ik ben, ja, ik ben optimistisch van nature. Maar ik zie natuurlijk wel... door welke enorme moeilijke periode Defensie is gegaan... en nog steeds gaat. Ik ben er wel van overtuigd... dat bijvoorbeeld met de nieuwe begrotingsafspraken... van 11 eh, oktober jongsleden... Dat, dat heeft Defensie iets meer lucht gegeven. Ik zeg niet dat daarmee de problemen... of de pijn voor Defensie is opgelost, verre van. Maar het heeft ons wel iets meer lucht gegeven. En ik zie dat ook echt als een keerpunt voor Defensie... Um, Stappen vooruit, we kunnen weer gaan bouwen. En uh, ja, dat betekent ook niet bij de pakken neerzitten, maar gewoon aanpakken. Volgens een andere luisteraar Jan-Willem Bol lijkt het soms alle kanten op te gaan. Um, dat heeft misschien ook te maken met verschillende ministers... die aangetreden zijn bij Defensie, maar toch. Um, men vraagt dan nu, wat is nu uw ambitie met de krijgsmacht? Welke kant moet het op volgens u? Een kleine veerkrachtige krijgsmacht, bijvoorbeeld zonder marine... of juist een die um, aan een palet van missies kan deelnemen? Nou, dan, dan zou ik deze luisteraar toch willen vragen... om even de nota over de toekomst van de krijgsmacht te lezen. Want daarin wordt echt het fundament neergelegd. We hebben gezegd... De dreigingen en risico's in de wereld zijn ontzettend diffuus. Dat betekent dat je je krijgsmacht ook zo breed mogelijk moet inrichten. Dat is wat we hebben gedaan. We zijn en blijven voorbereid op een breed scala aan inzetmogelijkheden. Um, voor alle, allerhande verschillende scenario's. Voor allerhande geweldsniveaus. Um, de grootste... Uh, onzekerheid, of de grootste constante moet ik zeggen... op het wereldtoneel, in die internationale verhoudingen... is onzekerheid. En dat betekent ook dat je breed ingericht moet zijn en blijven. En dat is precies wat we op dit moment aan het vormgeven zijn. Goed. Nou, we gaan even naar de verkeersinformatie. Rijdt u mee? René Passet. Verdom. 26 files, Lara. Het valt wel mee. Het staat maar 90 kilometer. Het is normaal echt veel drukker op woensdagochtend. Wel nog steeds die mist in Zuid-Limburg. Problemen op de A50 van Arnhem, uh, te, van Arnhem naar Nijmegen. Het gaat wel langzaam beter, want de weg bij Kloop het Ewijk is weer vrij. En dan zie je de file naar achter kruipen. Bij Knoop het Grijs wordt nu nog 7 kilometer. De A65 Den bosch tilburg bij Helvoort. 4 na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En geen treinen tussen Hilversum en Baarn door een aanrijding. En dat betekent voor treinreizen. Meer dan een uur vertraging. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1 Journaal. Met vanochtend in onze uitzending minister van Defensie... Janine Hennes-Plasgaard met vragen van luisteraars. Onder andere mevrouw Hennes-Plasgaard, Saskia stouten Schrijer uit Amersfoort, die wil weten, en daar had u het net al eventjes over... de gesprekken die u voert ja. met, met medewerkers bij Defensie... Ja. hoe u het moreel van de militairen denkt te verbeteren... na alle bezuinigingen. En zij verwijst dan naar het wegbezuinigen... van bijna alle technisch personeel enerzijds. En de campagne wordt technisch specialist bij Defensie... Hierdoor voelen mensen zich uitgescheten, zoals zij het formuleert. <laughs> nou, dat zijn pittige bewoordingen. Maar het is niet zo dat alle technisch personeel is wegbezuinigd. Um, en we hebben inderdaad nog steeds heel veel technisch personeel nodig. Sterker nog, we hebben daar structureel vacatures. Defensie is een doorstroomorganisatie. Een jonge en brede organisatie. En dat betekent dat wij altijd mensen nodig hebben. En dus is het van belang om ook als werkgever aantrekkelijk te blijven. We hebben, nou, volgens mij was het vorige week de techbase georganiseerd, een soort techniekdag, waar 15.000 jongeren op af zijn gekomen. Dus eh, Defensie spreekt nog steeds tot de verbeelding. Ik vind dat heel erg goed nieuws. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat Defensie door het in het nieuws zijn met de aanhoudende bezuinigingen, met de ontslagen, ja, er sprake is geweest van groeiende baanonzekerheid. En dat heeft mensen misschien ook wel een beetje afgeschikt om te solliciteren. Maar de cijfers die we nu hebben met de, de instroom van nieuw personeel, laten zien dat we ook weer op de weg terug zijn. Oké, okay, um, ja, onze luisteraars blijven doorzagen over die bezuinigingen. Dat Bart Kennis <laughs> bijvoorbeeld, um, hij zegt dat hij op uw partij, de VVD, heeft gestemd... Ja. omdat hij volgens het verkiezingsprogramma niet wilde bezuinigen op de krijgsmacht. En dat ja. klopt ook, hè, dat staat erin in het verkiezingsprogramma. Ja. Hij is diep teleurgesteld. Hij vraagt waarom notabene de kleine partijen, zoals de ChristenUnie en de SGP... uiteindelijk nodig waren om voor Defensie nog wat kastanjes uit het vuur te halen. En niet de VVD. Ja, ik snap, ik snap deze opmerkingen best. Uh, tegelijkertijd herhaal ik wat ik net ook al zei... van gerichte bezuinigingen op Defensie is geen sprake geweest. Wel moest ik een aanzienlijke financiële problematiek oplossen... bestaande uit interne problematiek. Maar ook um, uh, de gevolgen van maatregelen die voor de hele overheid gelden... en dus ook Defensie. Het feit dat we op 11 oktober jongstleden... tot nieuwe begrotingsafspraken konden komen... met D66, ChristenUnie, SGP, maar ook VVD en PvdA... Mm -hmm. uh, heeft defensie goed gedaan. Nogmaals, de pijn is daarmee niet ja, opgelost. Ja, dat zegt u mooi, mevrouw Hijns-Plas. Uh, nee, maar het, het uh, gaat ook om het bijvoorbeeld het openblijven van de johan willem Friese kazerne in Assen. De, de, dat was na de bespreking met de ChristenUnie en de SGP ja. opeens mogelijk. Um, en dat lukte de VVD kennelijk niet met de P van de A samen. Maar waar zit hem dat dan in? Weet u, op dit moment 6 miljard, een pakket samenstellen van 6 miljard is geen sinecure. Ik denk dat we dat allemaal begrijpen. En op dit moment hebben alle beleidsterreinen het moeilijk. Of het nu uh, INM is, infrastructuur, defensie, uh, VWF. Overal mm. zijn er harde ingrepen. Um, we hebben um, door de nieuwe begrotingsafspraken 150 miljoen erbij gekregen, uh, waarvan 25 miljoen is bestempeld vanuit de oppositiepartijen die betrokken waren bij die deal voor behoud van werkgelegenheid in de regio. Ik ben daar blij mee. Ik ben daar ook dankbaar voor en ga daarmee aan de slag. Ja. Um, maar het openhouden van een kazerne, laat ik daar wel duidelijk over zijn kan nooit een doel op zich zijn. Nee, Uiteindelijk dat begrijp ik. Maar gaat ik vraag om meer van om de werkgelegenheid heen? en om behoud van open. Rationele capaciteit. Dat begrijp ik. Alleen uh, ik vraag me af welke dynamiek er dan opeens speelt als er twee partijen of drie partijen bijkomen in dat overleg, waardoor opeens wel dit soort dingen mogelijk zijn. Kunt u dat uitleggen? Wat gebeurt er dan in die bespreking? Ja, nou ja, kunt u dat uitleggen? De, uh, uiteindelijk zat de minister van Financiën uh, aan tafel bij de onderhandelingen en hebben de partijen de kaart op tafel gelegd. En dan wordt er gesproken over de wensen, welke zwaarwegend zijn, welke niet, et cetera. En dan is er dan, uh, dan op een gegeven moment um, is er consensus. Uh, en dat, er was consensus bij de vijf partijen over het feit dat Defensie um, er geld bij moest krijgen. Mm. Ze, ze, ze wisten ook dat het niet om een eindeloos hoeveel het geld zou kunnen gaan... gezien de financieel-economische omstandigheden. Maar het gebaar dat is gemaakt... Ja, daar ben ik natuurlijk gewoon heel blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus bent u ook heel blij... met ChristenUnie, SGP en D66. Want die hebben u toch maar een beetje geholpen. Uh, ja, maar uiteindelijk zo helpen we ook haar allemaal uh, op zijn tijd. Het land moet bestuurd worden. En dat doen we met z'n allen. Dat doet voorop de regering, gecontroleerd door de Tweede Kamer. Maar ik ken vele Kamerleden als zeer constructief... en betrouwbaar in een proces um, zoals deze. Goed. Um, even over over de positie van Defensie als werkgever. Door ja. het werven van nieuwe mensen enerzijds bezuinigen... anderzijds ontstaat het beeld van Defensie... als een wispelturige en onbetrouwbare werkgever. Dat vindt Jelger Vroma, een van onze luisteraars. Ja. Um, welke maatregelen treft u om een consistenter beleid te voeren... wil hij graag weten? Ja, ik heb daar net eigenlijk al wat over gezegd. Hè. Er is veel gesproken de laatste tijd ook over de werving van ons personeel... en de instromen, dat het allemaal moeilijk gaat... dat we onaantrekkelijk zijn als werkgever. Mm. We hebben ook een beetje te maken met een erfenis uit het verleden. Met uh, de vorige bezuiniging heeft Defensie in feite een foutje gemaakt... door in één keer alle wervingsactiviteiten stop te zetten. Dat was een fout. Uh, dat is wat u, wat, nou ja, wat wat u liever je, niet had gezien, kan in, ik me voorstellen. Inderdaad, want uh, ik zei net ook... De door, de Interventie is een doorstroomorganisatie. En wij hebben, hoe moeilijk we het ook hebben... we hebben altijd behoefte aan nieuw personeel. Altijd. 4. Wins 000... idee was dat eigenlijk om die campagne stop te zetten? Mm. Nou, het heeft helemaal geen zin om, om daar nu naar personen te wijzen. Dat is in de dynamiek van toen, van toen is dat besloten... om de wervingscampagne per onmiddellijk stop te zetten. Ja, en dan krijg je een beetje een tankereffect. Dat komt tot stilstand. Maar voordat weer in beweging is, dan duurt dat even. Nou, mm. ik um, gaf net ook aan de instroom... is echt weer um, goed uh, op gang aan het komen. En mensen komen massaal op onze... Uh, inloopdagen, techniekdagen, ga zo maar door af. Um, um, waar het om gaat is dat Defensie zich natuurlijk ook weer op de kaart moet zetten. Dat in Nederland een besef van de waarde van Defensie moet zijn. Um, dat er een einde moet komen aan die groeiende baan onzekerheid. En dat men allemaal zich in Nederland realiseert dat Defensie niet een nice to have is... maar een noodzakelijke fundamentele investering in onze uh, vrijheid, veiligheid en welvaart. Hoe is het eigenlijk om de jongste minister van Defensie te zijn... en ook de eerste vrouw op het, het departement als minister? Uh, ja, prima. Ja, ik heb, daar, ik, ik, merk daar, ik heb daar al vaker wat over gezegd. Wordt ook veel er... naar gevraagd ja. over geschreven? Ja. ja, ik merk daar zelf uh, eigenlijk helemaal niets uh, van. Uh, in die zin, ik weet niet eens of ik de jongste ben. Ik weet wel dat ik de eerste vrouw ben. Uh, en dat maakt voor uh, een militair over het algemeen geen verschil. Dus het gaat om de hiërarchie. Het gaat om wie welke rol speelt. Dus generaal, kolonel, sergeant uh, of de minister. Mm -hmm. Iedereen heeft zijn eigen positie in de organisatie. In maar de u Antwerpen. bent toch gewoon de baas? Uh, ik ben een politieke baas. Ja. Uh, met veel plezier. En dat doe ik uh, uh, oprecht met hart, ziel en zaligheid. En uh, samen met alle burgermedewerkers. En samen met alle militairen. Ja, het Duitse blad Beeld. Uh, een een dus wat doet onze minister van Defensie met dat blondje? Dat ja. is ook wel wat. wat hè, Als dat zo geformuleerd <laughs> wordt. Ja. ja ik, ik, de, de Duitsers uh, in, hebben, hebben, hebben, hebben mij inmiddels in hun hart gesloten. Want de, de samenwerking tussen Nederland en Duitsland is heel erg uh, nauw. Uh, wat ik goed vind. Want de enige weg voorwaarts is een verdere intensivering van die. Europese samenwerking en mm. zeker met gelijkgezinde landen zoals Duitsland, zoals België. Um, maar er verschenen toen inderdaad foto's, want het was een beetje een formeel, ceremonieel gebeuren. Ze vonden um, het erg gezellig eruit zien, hè, geloof ja, ik, Ja, voor, voor, voor, voor de Duitsers was het blijkbaar even wennen, maar inmiddels uh, is dat helemaal geaccepteerd. Er verschenen toen ook foto's met de tekst uh, Make love, no war. Ik moest daar een beetje om ginnen, En Toen dacht ik, nou ja, als dat het is, dan uh, kan ik dat hebben. Kijk eens aan. Nog even naar Henk Lengheek, die heeft wel een leuke vraag over de dienstplicht die officieel nog steeds bestaat... ook al worden al jaren geen jongens meer opgeroepen. Um, moet die niet worden uitgebreid naar vrouwen... in het kader van gelijke rechten en plichten? Ja, ja Die discussie heb ik onlangs uh, ook in de Tweede Kamer gevoerd. De kaderwet dienstplicht stelt inderdaad dat alleen mannen... Uh, vanaf de leeftijd van 17 jaar onder die dienstplicht vallen. Um, vrouwen zijn er dus van uitgezonderd. Dus maar, niet van deze tijd toch? De, Zeker niet maar, met maar, een minister van Defensie uh, zoals u? Maar weet u, de opkomstplicht is opgeschort. Um, en uh, een aanpassing van die kaderwet zou dus vooral symbolisch van aard zijn. Um, in alle eerlijkheid, het is niet mijn eerste prioriteit. Ik heb de Kamer uh, alle ruimte gegeven om met een eigen initiatief te komen... om het aan te passen, maar Defensie heeft op dit moment heel veel te doen. Ja, ja. Uh, dus ja, is het nog van deze tijd? Nee. Is het symbolisch? Um, ja, moet ik er ook bij zeggen. Dan zou je ook kunnen zeggen, laten we die oproep dan afschaffen, de dienstplicht... Eruit. Nou ja, ik denk dat je toch ook, um, uh, zeker als je kijkt naar de dreigingen en risico's die diffuus zijn. Uh, die onzekerheid die, die constant aanwezig is. Dat het te makkelijk is om simpelweg de hele dienstplicht te laten vervallen. Hij is opgeschort. Ik zie hem ook de komende decennia echt niet terugkomen. Maar um, we weten maar nooit. Dus um, ik vind het eigenlijk wel een goed uitgangspunt zoals die nu uh, voor ons uh, ligt. Maar ja, dan zouden er dus eigenlijk ook vrouwen... ja, ik wil niet lullig doen, maar dan zouden toch ook vrouwen opgeroepen moeten zeker, kunnen worden. Zeker en daarvan heb ik gezegd, Kamer. Um, Defensie heeft op dit moment heel erg druk. We, we gaan door een moeilijke periode. First things first. Als u van mening bent dat het nu moet, uh, gaat uw gang. Ik zal u daarbij helpen. Ja. Oké, okay, kijk eens aan. ja Misschien zitten er wel hele goede technici hè? Onder, onder vrouwen. Oh, maar die zijn er zeker. Maar wij, hey, luister, we hebben voldoende uh, vrouwen. Of tenminste, voldoende het kan altijd meer. Maar er zijn heel veel vrouwelijke militairen, vrouwelijke technici. Um, dus het mannenbol. Zoals de krijgsmacht in het verleden ook al werd gezien. Uh, dat mannenbolwerk van wel eer, zeg ik wel eens, bestaat al lang niet meer. Minister Janine Hennis-Plasgaard heeft uh, de vragen van u beantwoord. En die van mij bedankt daarvoor. Ja, Fijn dat u te gast was in onze uitzending. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bas Gemink, goeiemorgen weer. Goedemorgen. Het lijkt er niet op dat Radio 555 er voor de derde keer komt op de publieke en commerciële zenders. Maandag is een grote radio- en tv-actie... voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen... met publieke en commerciële omroepen. Maar de commerciële zenders voelen niks voor Radio 555. Waarbij alle zenders hetzelfde programma uitzenden... vanuit één centrale locatie. Dat meldt de website Radio Freak. De publieke omroep had wel graag een gezamenlijke uitzending gemaakt. Bij de acties voor de tsunami bijvoorbeeld in Haiti... was er wel Radio 555. Dat klonk zo. Dit is Radio 555. Nou, er is nog een aanvulling, want we zijn natuurlijk een beetje aan het rondbellen. Maar er wordt nog heel veel over gesproken, hebben we okay. inmiddels geleerd. Dus nou, Aha, wie weet. Wordt vervolgd. cnn anker Anderson Cooper is in de Filipijnen. En sprak daar met een vrouw die haar man en zes kinderen verloor. De lichamen van haar man en drie kinderen heeft ze inmiddels teruggevonden. En ze weet niet waar ze nu naartoe moet. Waar will je sleep tonight? Ja, yeah, in de district. De I don't know where I go. Ze blijft doorzoeken naar haar kinderen... maar dat wordt bemoeilijkt door de harde regen. Er is ook ander nieuws te melden vanochtend. Bijvoorbeeld over Geert Wilders. Die staat pontificaal op de website van het ZDF Hoyte. Hij is op zoek naar nieuwe vrienden, weten we. Aanleiding is natuurlijk het bezoek van de Franse leider... van Front National Marine Le Pen aan Wilders vandaag. Ook de Spiegel besteedt aandacht aan het bezoek. Het Weekblad schrijft dat de perszaal van de Tweede Kamer... vanwege het bezoek al dagen is volgeboekt... En dat er een wachtlijst is. Of ze er daarom misschien zelf niet bij zijn, dat staat niet vermeld. Wel verwijzen ze naar de mogelijkheid om het live bezoek te volgen... op de Nederlandse televisie. Kijk eens aan. Nou, de gemeente Hengelo wil nog voor het volgende voetbalseizoen... een nieuw stadion bouwen op het trainingscomplex van FC Twente... op het sportpark Veldwijk. Dat meldt de Twentse courant Tubantia. FC Twente had liever het Fanny Blankers-Koen-stadion overgenomen... maar daar ging de gemeenteraad voor liggen. Hengelo wil de club uit Enschede graag behouden. Het is een traditie geworden, al moet je je afvragen of je er blij mee moet zijn. Maar elk jaar is het weer een strijd om ervoor te zorgen... dat de lichtjes in de grootste kerstboom van Nederland gaan branden. Het gaat dan om de lichtjes in de zendmast, loop ik bij IJsselstein. En ook dit jaar is er weer onvoldoende geld. Dat schrijft RTV Utrecht op de website. Op Facebook is een actie gestart om de 120 lampjes toch te kunnen laten branden. Nou. nou Vind ze wel leuk en kan ze zien uit mijn slaapkamer. Echt waar? Ja. Die was. Dankjewel. Na 9 uur reportages van Matthijs van der Wiel vanaf de Filipijnen en met renomeer Menno Reemijer. Kijk ik naar het bezoek van de koning en koningin aan onder andere Sint Maarten en Curaçao. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Zaterdag om kwart over één. Dan moet hij erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. Ransvraag nog weer Rappen 3-2. Interland voetbal in West langs de lijn. Zaterdag om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Uw vermogen verdient serieuze aandacht.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 Maak, net als Nicolien, een afspraak voor een wintercheck... voor maar 19,95 op audi.nl slash wintercheck. Audi, voorsprong door techniek. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Bekijk op audi.nl ook het speciale winterbandenaanbod. Hallo, ik ben Kees en ik ben klaar voor Sepa. Sepa klaar is Kees. Je regelt het zo op sepaklaar.nl van Equins. Seba, klaar is Kees. Ook als je geen Kees heet, maar Ralf, Farout, René of Daphne. Seba, klaar is Daphne. <laughs> ja. Ook verantwoordelijk voor de financiën bij uw bedrijf? Regel het vandaag nog op sepaklaar.nl. Seba, klaar.nl